Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het reisadvies voor de gebieden in Portugal rondom Lissabon en Porto... wordt verscherpt vanwege een toename van het aantal coronabesmettingen. Het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat van geel naar oranje. Dat betekent alleen noodzakelijke reizen. Nederlanders die nu in de regio zijn... moeten zich volgens het ministerie afvragen of hun verblijf noodzakelijk is. Ze krijgen het advies om bij terugkomst in Nederland twee weken in quarantaine te gaan. Vanochtend was net de grens tussen Spanje en Portugal na drie maanden weer opengegaan. Ruim 40 medewerkers van het bedrijf Profish in Twello... zijn de afgelopen weken besmet of besmet geweest met het coronavirus. De besmettingen zijn allemaal vastgesteld met een officiële test. De mensen die zijn besmet hadden geen van alle klachten of alleen lichte klachten. De Veiligheidsregio heeft samen met de Arbeidsinspectie en Profish een actieplan opgesteld. Zo gaan medewerkers die klachten hebben niet aan het werk... en wordt in die gevallen ook een test aangevraagd. Deze maand gaan de GGD en de Arbeidsinspectie extra langs bij Profis. En de Amerikaanse regering heeft speciale eenheden opgetrommeld om monumenten te bewaken... Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid vreest dat demonstranten de monumenten dit week -einde gaan vernielen. Dit weekende is het de 4th of July, de nationale feestdag van de Verenigde Staten. Hoe de teams de monumenten precies gaan beschermen is niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoeveel mensen worden ingezet en of de bewakers opvallend of onopvallend te werk gaan. Ook is niet bekendgemaakt welke monumenten worden beschermd en of er specifieke dreigingen zijn. De laatste weken zijn op verschillende plekken in de wereld standbeelden naar beneden gehaald...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 Oh luisteraars. welkom bij Pistol Radio Show 1364 hier op Sivum, Zandvoort. En mijn naam is Ben of Eugen. U gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Robert Linton die uh, gaat van start met een kerstsingel Snowfall on the Eve, en daarna een, een werkje van Willow Wind. Deze mevrouw heet uh, Mar, Marliana Donato.